You're going to stop you preaching. What, what we have to do to stop you? Just build so not going to stop. <laughs> عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله و أجمعين اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه <تصفيق> الله اخوان شلى فانا اشهد ان احلقا من في ولكم ذلكم ذلكم ذلكم ذلكم ذلكم ذلكم ذلكم ذلكم ذلكم ذلكم ذلكم <clears throat> Zoals ik een paar uh, halen terug heb gezegd is dat de moslims van vandaag een identiteitscrisis hebben. Wallahi, de jeugd heeft een identiteitscrisis. Zij weten niet wie zij zijn. Zij weten niet van waar zij komen. En, als wij aan de standaard moslim gaan vragen van wie is jouw geld? En, in het ergste geval zullen wij krijgen de profeet sallallahu alaihi wa sallam. We zijn een gemeenschap die is uh, gebouwd en die leeft zonder geschiedenis. Zelfs wanneer we uh, op school zitten, of voor degenen die nog altijd op school zitten, zij krijgen lessen, er wordt gesproken over eeuwige geschiedenis, waarbij nooit horen over moslims. Wat hebben de moslims verwezenlijkt? Wie zijn wij? Welke omma zijn wij? Jullie moeten weten, ikchwaan, jullie moeten weten, ikchwaan, Allah ila di la Als eender welke persoon naar ons was gekomen, ...om ons de verhalen te vertellen over Sahaba, en over de hadith van de profeet, wat hij heeft verwezenlijkt in zijn leven, dan zouden wij dat niet geloven. Als er geen authentieke overleveringen waren die, die deze verhalen sterk maakten, en dat de, de, de ulema boeken hebben verzameld die authentiek zijn over de, over de geschiedenis, dan zou het onvoorstelbaar zijn dat een, dat een volk zoiets heeft kunnen doen. Moslims hebben eeuwen aan een stuk verwezenlijkt, wat geen enkele gemeenschap op aarde in de geschiedenis van de mensheid heeft kunnen verwezenlijken. Hoe kan het dan zijn dat we de dag van vandaag leven? Gewoon zomaar. Zomaar. En zoals de profeet sallallahu alaihi Wasallam heeft gezegd, dat er een dag zal komen dat deze umma, de anderen zullen volgen als zouden zij in, het, in de hull van een hage die schrijven. En de sahaba zeiden, Ja Rasulullah wie bedoel je dan? Wie gaan wij volgen met andere woorden? De joden en de christenen, ja Rasulullah, zijn femen, wie anders. Yani hij zegt, we zullen hen blijven volgen, al zouden zij kruipen in het hol van een hagedis, zoals de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En dit is een schande. Dus dacht ik vandaag inshallah te spreken over de helden van deze ommen. En ik, uh, bij de voorbereiding heb ik, uh, heb ik de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, niet, uh, bewust niet willen gebruiken. Waarom? Voilà omdat uh, onmiddellijk zou er iemand komen om te zeggen, uh, de profeet sallallahu alaihi wa ja, hij was de boodschapper van Allah. Hij had Jibreel alayhi sallam, met hem. Hij had engelen met hem. Dus hoe kunnen wij verwezenlijken wat de profeet sallallahu alaihi heeft verwezenlijkt? Ja, hij is rasool Allah. Hij is de perfectie. En hij is uh, de meest verheven uh, man die ooit heeft bestaan. Dus ja, hij kun, hem kunnen we niet gebruiken als leiding, omdat wij nooit uh, hetzelfde als hem kunnen doen. Sahih. Dat wij nooit zullen kunnen doen wat de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft gedaan. Wij zullen niet de moed hebben van de Profeet Sallallahu omdat hij gewoon de moedigste man is. Wij zullen niet de trots hebben van de Profeet Sallallahu omdat hij de, tro de meest trotse is. En de meest volmaakt is. Zonder enige twijfel, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maar, zoals de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zelf heeft gezegd, wij zijn niet volmaakt, wij zijn niet perfect. We kunnen wel streven naar perfectie. We zijn niet perfecte, nooit wij zoals de Profeet ﷺ zijn. Waarbij kunnen wij kunnen alles doen wat in ons mogelijkheid is om de voetstappen van de Profeet te volgen. Dus mogen Allah subhanahu wa taala om ons zo dicht mogelijk brengen bij de Sunnah van de Profeet En in tegenstelling tot heel veel dwalende secten en dwalende groeperingen is de Sunnah van de Profeet voor ons niet enkel een kamis en een en siwak trouwen en scheiden. Hoewel de Sunnah van de Profeet ﷺ zo veel energie had via Bid'ah, zo in confrontatie met de vijanden van Allah subhanahu wa taala, de volledige Sunnah van de Profeet ﷺ. En we moeten weten dat de Profeet ﷺ zoals in Sahih Bukhari. Kijk naar de naar de boeken van over van hadith, de overleving van de Profeet ﷺ. De meest besproken zaak in de Sunnah van de Profeet ﷺ is om te beginnen salat en onmiddellijk na het gebed komt de jihad vis-à-vis Dus hoe kan het dan zijn dat de umma van al jihad, de umma van al jihad en van veroveringen en dominatie, hoe kan het dan zijn dat deze umma een vernederde umma is geworden die blindelings de koffar volgt? En die blindelings de voetstappen van de koffar gaat volgen. Hoe kan het zijn? Waar is die umma van jihad? Ik woon, om te beginnen, laten we kijken naar de tegenstanders. Laten we kijken naar de koffar. Wie zijn hun leiders? Wie zijn hun voorbeelden? Op wie zijn zij trots en wie proberen zij te volgen? Een kleine lijst, een paar voorbeelden, inshallah, die ik ga geven om mijn punt te maken. Om te beginnen Queen Elizabeth, de koningin van Engeland. Niet deze, ook de vorige, want er waren verschillende. De koufar, ze hadden een slogan, God save the queen. Zij zeiden, Oh God, bescherm de koningin. En zij deden alles voor de koningin. De koningin van Engeland. Zij hebben kruistochten, oorlogen, zij hebben miljoenen mensen afgeslacht namens de Engelse koningin. Als je nu naar Engeland zou gaan, en zelfs hier in Europa, als we gaan lezen in de geschiedenisboeken, hoe spreken zij over koningin Elisabeth? Die moordenares die dat een bende huurlingen had, die massaal mensen afslachtte. Kijk bijvoorbeeld de aboriginals in Australië. Zij is toch degene die, die haar leger heeft gestuurd samen met een binde gevangenen. Uh, yani Pedofielen, seriemoordenaars, serieverkrachters. Uh, allemaal criminelen die levenslang hadden en die de doodstraf hadden. Zij hebben hen gestuurd naar Australië om mensen aan massaal af te slachten. Ga kijken naar de geschiedenisboeken hoe zij over haar spreken. De koningin, zij deed en zij heeft gedaan en zij heeft gedaan. Zij verheerlijken haar alsof dat zij perfect was. Subhanallah. Subhanallah. Na al haar misdaden, kijk hoe zij spreken over haar. En zij staat op de allerhoogste plaats in hun maatschappij en in hun boeken. Is dat niet eigenaardig? Is dat niet genadig? subhanallah? Napoleon, die kleine zwerg. Qatala Allah. Napoleon, honderden duizenden moslims heeft hij afgeslacht. Hoe spreken ze over Napoleon? Revolutie. Hij heeft de mensheid gered. In Frankrijk bijvoorbeeld. Hij heeft een heel grote revolutie gedaan in Frankrijk. Hij heeft, hij heeft, hij heeft gezorgd voor de Franse Staten. Hij heeft gedaan... Subhanallah. Subhanallah. Het interesseert hun niet. Bloedvergieten is voor hun de normaalste zak van de wereld. Christopher Columbus. Ieder van ons die naar school is gegaan. Wat horen wij over Christopher Columbus? De man die voor de Spaanse koningin... Een ontdekkingsreis moest toen naar Indië, en hij is toevallig in Amerika aangekomen, en hij vond de Indianen en dan stappen zij dan natuurlijk een paar, uh, etappes, uh, slagen ze een paar etappes over en zeggen zij, en hij heeft Amerika ontdekt. En moest hij die ontdekkingsreis niet hebben gedaan, dan hadden wij Amerika niet gekend dat ik van vandaag, de geciviliseerde wereld van Amerika. Vergeten zij te vermelden dat hij 200 miljoen uh, Indianen heeft vermoord? Vergeten zij te vermelden dat hij heel de Indiaanse ras heeft geëxtermineerd? Vergeten zij dat te vermelden? Die bloedvergieter. Die massamoordenaar. Kijk hoe zij spreken over hem. Dat is hun held. Dat is hun kudwa. Dat is hun mujaddid. <laughs> Wallahi al-adeem Dat is de mujahid van, hun, van de kuffaren. Christopher Columbus. Isabella de Tweede. Voor degenen die een beetje geschiedenis hebben bestudeerd, Isabella de Tweede. Wat zeggen zij ze over haar? Voor degenen die haar niet kennen... Isabel de tweede, Isabella II, zij is degene die de opdracht heeft gegeven aan de kruisvaarders om de inquisitie te starten. De, de kruisvaart tegen de moslims en de joden in Andalusië. Het ging zelfs zo ver dat als een moslim naar, naar de lucht keek, naar de hemel keek, zeiden zij: Jij bent een, smake, jij bent een moslim die een smeekbede bent, dan toe naar jouw heer. Dus ex, uh, executie. Amma hijab. Hijab, et vergeet dat. Een kruistocht, alles wat te maken had met islam, werd aangevallen. Subhanallah. Herkennen we dat niet van ergens? Islamitische symbolen die massaal worden aangevallen? Niqa, hijab, minaretten. Herkennen we dat niet? Zijn zij de Sunna van Isabella niet aan het volgen? Kaat het Is dat niet eigenaardig, subhanallah? Kijk hoe zij hun mensen, hoe zij hun leiders verheerlijken en hoe zij hun volgen. Ajab al-Ujab. Darwin, weet jullie, ikhoan, gewoon Darwin dat hij een junkie was, een heroïne junkie? Wallah al adim, Darwin was een junkie. Een hallucinerende junkie die ging zeggen Big Bang Theory, en wij zijn van apen. En dat is hun kudwa, hun leidraad. En zij spreken vol alle trots, ja, we waren vroeger apen, en jullie waren apen. Want Allah Spentel zei over jullie, wat jij al nou min hum al Allah dat wil Allah heeft jullie ras vervloekt. Die vervloekte, naam werd de door Allah subhanahu wa ta'ala. Dus als zij zeggen zich over zichzelf wij zijn apen, en jullie waren apen. Zonder twijfel. in ja. subhanahu kijk wie hun Qudwa is. Darwin een junkie. Zij baseren hun leven. Zij baseren hun leven, hun studies, op een junkie. Hun haqida is gebaseerd op een junkie. Hij spijt, hij schrijft en zij volgen. Allahu Akbar. MashaAllah. Masha'Allah. Einstein. Iedereen, is, iedereen hoort over Einstein. Uh, hij is de brein van alles. Einstein dit, Einstein dat. Subhanallah, wist jullie dat Einstein de allereerste niet-Israëli was? Alhoewel wij kennen die staat niet in die paspoort en die vlag niet. Maar hij was de allereerste niet-Israëli die de presidentschap ging krijgen in, uh, in Palestina. Na de verovering van nadat zij eh, Palestina hebben gekoloniseerd en bezet, ging hij de president worden. Hij ging, ratsel koffer, al djawer wat Togjaan worden. Hij ging de, de hoofd van de Togjaan, de hoofd van bezitting in massamoord en genocide worden. Subhanallah. En de enige reden waarom dat hij dit heeft geweigerd, volgens zijn eigen woorden, hij heeft niet gezegd: van nee, wat jullie hebben gedaan met die moslims is, is, is, is onvergeeflijk en ik wil er niet mee aan participeren. Helemaal niet ik heb geen tijd. Ik ben bezig met studie, met lesgeven en zo. Ik ben bezig met mijn, met mijn kennis opdoen. Ik heb geen tijd voor politiek. Welkein ik steun onvoorwaardelijk de Zionistische lobby. Qaat Moge Mogen Allah, Mog Allah ons de macht geven om die vervloekte tumor van Israël van de kaart te vegen te Hitler. Hitler, Hitler, vraag Filip de Winter of Bilders. Jullie zullen zien wat zij ze zouden zeggen achter de schermen over Hitler. Hij is zonder twijfel hun held. We hoeven niet te zeggen wie Hitler is. Wat hij de zigeuners en de gehandicapten en de niet-Ari Saras heeft aangedaan. En nee, we hoeven dat niet te vertellen en iedereen weet wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Dat is hun held. Wallahi, dat is hun held. Dat is hun held. En het delil, Volkswagen. Audi, Seat, Skoda. Maschallah, iedereen is heel trots op zijn Volkswagen. De bruggen hier in België, die bruggen die omhoog gaan boven de rivieren, hij heeft die gebouwd. Hoeveel fabrieken werden gebouwd door Hitler? Hebben ze al bara'a gedaan? Hebben zij zich, zich gedistanceerd van hem? Helemaal niet. Hoe in puur uit politieke beweegredenen, links en rechts, proberen zij de, te maskeren hun haat en hun vervloekte, uh, hun vervloekte uh, ideologie, die alles wat niet democratisch is en niet blank is, uh, moet bestrijden. Reagan, Clinton, Bush en alle andere imams van het koffer van deze tijd, jullie weten hoe zij spreken over u. Jullie weten hoe zij spreken over u. Clinton, om een voorbeeld te geven: Clinton hij bombardeert een ziekenhuis in, in, in Sudan met kinderen en vrouwen met het excuus dat de Sheikh Hussein beleden daar een biologische fabriek had van biologische wapens. Hij bombardeert een fabriek, hij gaat met Monica Lewinsky, hij doet zijn ding. En iedereen is een beetje kwaad op hem, zo gezegd. je een paar jaar later komt hij hier in Antwerpen. Hij is uitgenodigd als eregast in Antwerpen. in de diamantensector, en hij is de eregast in België. Kijk wanneer Quinton naar ergens gaat. Hij is de eregast waar hij ook gaat. Subhanallah. Zij zijn trots op hem. Bush. Hij heeft een boek, hij wordt uitgenodigd. Allah. Ik vraag jullie bij Allah, subhanahu wa ta'ala. Een man. Die een kinderboek, en ja, niet met verhaaltjes van, van ik weet niet, Doornroosje of Pinocchio of ik weet niet wat Een kinderboek heeft hij omgekeerd, hij leest die omgekeerd. Ofwel is hij super intelligent en kan hij omgekeerd lezen. Ofwel is hij een idiote sukkel die, die gewoon zo achterlijk is om zelfs een boek niet te kunnen omdraaien. Dat is hun leider waarop zij trots zijn. En zij volgen hem blindelings. Hij is een Reagan. Alle andere presidenten van die vervloekte staat Amerika. Ze zij zijn trots op hen, ondanks alle misdaden dat zij doen tegen de mensheid. Wallahi, er is geen berg, er is geen steen, er is geen plant, er is geen dier, er is geen mens op aarde die kan ontkennen dat Amerika een verderfzaaier is van, van, van, de, van deze tijd. En, te, voor, en met deze gelegenheid, alhamdulillah van deze halakha, alhamdulillah, deze week heb ik Irena gehad in Amerika. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala nog enkele zusters van Irena afsturen op Amerika. Maar gezien dat uh, die staat van bastarden en prostituees... Uh, en ze, ze hebben iets met vrouwen. Zij zijn heel trots op hun vrouwen. Zij stellen hun vrouwen te koop. Dus inshallah enkele Catharina's en Irena's en Isabella's kunnen in geen kwaad inshallah. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala enkele zusters van Irena afsturen op hun. Amen. En ten laatste als laatste voorbeeld om niet alleen om deze koffer niet te veel tijd te geven die pastart van wilders Kattel, oh Allah. kijk die die die, die Adoo, oh Allah. kijk hoe trots op hem zijn subhanallah vrijheid van meningsuiting hebben het voor de rechtbank gesleept hebben het vrijgesproken hij zei ik ben niet ik haat geen moslims ik haat islam ik heb geen probleem met moslims ik heb een probleem met islam ze hebben tegen hem gezegd Allah bismillah doe maar verder met wat je bezig bent hij gaat naar amerika hij gaat zelfs in de zitten. In, in, in de Knesset een speech geven, Groot-Brittannië. Hij had geen enkele plaats op aarde waar hij, waar hij zijn propaganda niet doet. subhanallah En wie is Wilders? Ik Ikhwan Allahu A'lam, Ik ken zijn biografie niet. maar in Wilders, ja niet die man, zonder enige twijfel. Allahu A'lam, ik denk dat een broeder van ons. Mogen Allah hem belonen als dat het geval is. Mm -hmm. Toen hij klein was heeft hij snoep afgepakt of zo in de kleuterschool en daarom had hij moslims of zo. <laughs> of een of andere broeder heeft zijn verloofde of zijn vriendin afgepakt. Waardoor het hij razend is op de moslims. En de broeder als dat de realiteit is, mogen Allah hem mm genadig -hmm. mm -hmm. mm -hmm. zijn en belonen. Mm -hmm. Ali Aajjab al dat zijn hun leiders. Zij stemmen op hun, zij steunen hun, zij doen propaganda voor hun. Zij gaan onvoorwaardelijk, zij staan onvoorwaardelijk achter hun imams. عجب العجاب الله سبحانه وتعالى كاك سبحانه ايات من سبحانه وتعالى روزان naar boven komen wat zegt Allah subhanahu wa taala over de leiders van de koffer over de voorbeelden van koffer wat zegt Allah subhanahu wa taala over u wa innak tu'aymanhum min als zij jullie dien aanvallen, bestrijd dan de leiders van het koffer. Zodat zij stoppen. Ze hebben geen geloof voordat zij zouden stoppen. En Allah gaat dan verder. Voor al die zwakke moslims en die moslims die denken dat het simpel kan en dat het op een normale manier kan en dat wij met dialoog ver zouden komen. Kijk wat Allah zegt. taala zegt dat ze komen. Nek u een Kijk Allah Subhanahu wa Ta'ala wat Hij zegt. Hij zegt: Zouden jullie geen volk bestrijden? Dat haar verdrag heeft verbroken en dat jullie dien bestrijden. Zij zijn begonnen in eerste instantie. Vrezen jullie hen? Allah Subhanahu wa Ta'ala heeft meer het recht om gevrezen te worden als jullie geloven zouden zijn. Ja yani, subhanallah. Allah, subhanallah, zegt tegen ons, bestrijd hij met el koffer. Laat hun niet gerust. Hoe kan het dan zijn dat de dag van vandaag, dat men zegt tegen ons, jullie noemen de koningin van Nederland, Tahoot. Jullie moeten usloop en hebben met haar. Jullie mogen haar niet beledigen. Uh, jullie moeten zacht zijn met haar. De profeet, sallallahu alaihi wa sallam, heeft gezegd, uh, min muhammad al ila adem al rom, adem al fors. Subhanallah. Subhanallah, is er, is er een vergelijking tussen Najashi en Beatrix bijvoorbeeld, of en Najashi en Yves Le Is er vergelijking mogelijk? Helemaal niet. Deze mensen bestrijden onze dien dagelijks. Deze mensen zijn de rolmodels van de kuffar. En dan zeggen zij tegen ons, we zegt zachtaardig met u. Vandaag ik was de krant aan het lezen, om de politieke leiders even opzij te zetten. Vandaag was ik de krant aan het lezen. Ik las de raarste zaak, subhanallah, een artikel. Ik was dood van het lachen thuis. Over Toepak. Die ene kefir, die musherik. <laughs> Alhamdulillah dat hij, mashallah, is gestorven. <laughs> die ene kefir. Een artikel vandaag in de krant. Ik weet niet of jullie die hebben gelezen. Zijn vrienden hebben hem opgesmoord, opgerookt, nadat zij hem hebben gecremeerd. Kunnen jullie geloven dat de Outlaws... Nadat hij werd gedood, Ze hebben hem opgesmoord, subhanallah, zij hebben hem aan, de, aan het strand, hebben een feest en een barbecue gehouden met alcohol en vlees en kip of zoiets en zij hebben hem opgesmoord, Ze hebben hem in de marihuana ge, ge, gestoken en opgerookt. ja... Kunnen jullie geloven? Rest in peace homie. <laughs> Kunnen jullie dat geloven? En Idi Amin, Allah Ahram, ik denk dat hem is geworden nu. Als, als dat het geval is, mogen we hem vergeven. Idi Amin, hij zei... en Ik, ik begrijp niet dat iemand moslim is en dat hij nog vol, met volle trots zijn eer nog spreekt over deze zaak. Idi Amin zei, dat was zijn laatste wil, op zijn sterfbed. Kunnen jullie geloven, iemand heeft een kogel in zijn hoofd, hij heeft geen longen, want ze zij hebben zijn longen verwijderd bij, bij de operatie. En ik weet niet, nog, ik weet niet hoeveel andere uh, organen dat hij miste, in de geval, uh, op de intensieve gevallen in Las Vegas die nacht, en dan zei hij op zijn sterfbed, rook mij op wanneer ik dood ben. En zei ik dat ook gedaan ook. Hoe ziek kun je niet zijn om zo iemand te volgen? As-alukum billah al-adim. Hoe kan een moslim die Allah subhanahu wa ta'ala vreest en die van zichzelf zegt, ik ben een moslim. Hoe kan hij zo'n perverse psychopaat volgen? Hij heeft zijn eigen vriend opgesmoord. la heeft zijn eigen vriend opgesmoord. En het ergste van al, het grappige in het verhaal, kijken naar de reacties in de krant. Reacties, als jullie op internet, reacties. Wat zijn de reacties van de koffar? Ja, ieder heeft zijn manier om zijn, om, om zijn verdriet uh, te verwerken. Geef. Wat zijn jullie voor, voor hayawan? Wat zijn jullie voor dieren? Een andere heeft gezegd, hoe zal dit smaken? Smoke je vader op en zeg dan hoe het smaakt. Kaatelek Allah Allah. Ja, Subhanallah. Wat voor mille kavira is dit? Ja, ik weet. En moslims volgen deze mensen nog? Dat is een verhaal. Amy Winefield of zoiets. Die kavira is gestorven in Groot-Brittannië. Die junkie, die alcoholieker, die junkie, die zangeres. Haar vader staat in de rouwceremonie en hij zegt zij wou alcohol stoppen ga spelen man zij is gestorven aan alcohol zij is gestorven aan, aan alcohol een junkie alcoholieker en mensen volgen deze mensen on ook onze zusters wala haula wala billah ze draaien hun cd's en ze zingen ook mee met die liedjes hoe ziek kan je niet zijn als maatschappij hoe ziek kan je niet zijn wala haula wala billah hoeveel moslims luisteren naar michael jackson die vallen, pedofiel, junkie, noem hem wat je wilt. Hoe kan dat jij ja, gewoon? En kijk naar, die, naar, die, naar deze minder kafirah. Kijk hoe, hoe zij zijn. Hun politieke leiders zijn massamoordenaars, zijn ziekelijke mensen. Hun artiesten en beroemdheden, dit wala haraj. Al wat je kan zeggen van perversiteit en falsaad en koffer en togjaan is te vinden in hun. De meest ziekelijke zaken zijn terug te vinden in hun. En wij moslims gaan deze mensen volgen. Subhanallah al billah. Laten we nu kijken naar de, twee, naar de andere kant. De Umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Die Umma van tawhid. Die Umma van Koran. Die Umma van zuiverheid. En van, van enorme, van enorme morale. Laten we gaan kijken naar onze ummah hoe onze geschiedenis in elkaar zit en hoe onze leiders zijn. Enkele voorbeelden van onze leiders. Zouden jullie geloven als ik jullie zou zeggen dat een van onze leiders, hij heeft helemaal op zijn eentje een poort van een burcht opgeheven waar daarna acht man waren aan het dragen en zij konden die, die poort niet opheffen? Wel, ikwano allah, dit is <coughs> Ali ibn Abi Talib anhu arda Ali radiallahu anhu heeft op zijn eentje een poort van een burgt verplaatst. En hij gebruikte zelf die poort van die burgt als schild tegen de kofa. Dit is onze leider. Ga naar de geschiedenisboeken en jullie zullen zien. Ajab al -ujab. Kijk het verschil. Kijk het verschil. Tussen een dwerg Napoleon en Ali ibn Abi Talib die een, een, een, een burucht, de poort van een burg gebruikt als schild tegen diezelfde koffaar. Allahu akbar. Je ziet geen groot verschil, subhanallah. Dus waarom zouden wij ons bezighouden met die dwerg van Napoleon en Ali anh, die alim mer al Rabbani, die Mujahid, de leeuw van Allah subhanahu wa ta'ala, waarom zouden wij die, deze man laten? Wisten jullie dat een Sahabi radiallahu anhu, dat hij tussen Irak en Mekka, er, er was een gebied die nooit iemand tevoren heeft doorkruist? Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anh, heeft hier doorkruisd met zijn commando. Een gebied dat nooit een mens op in de geschiedenis heeft door doorkruisd. He hij heeft hier door okay. Naam, Khalid ibn al-Walid. Op zijn eentje met zijn commando. Dit zijn leiders. En Khalid ibn al-Walid was een man, wanneer we spreken over helden en leiderschap. En wanneer we spreken over strategie. En wanneer wij spreken over, over, over de meest sluwe manieren van oorlog voeren en de meest perfecte manier, manieren van oorlog voeren, dan is zonder enige twijfel Khalid ibn al-Walid helemaal bovenaan de lijst. De bijnaam die hij kreeg van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah al Waar zijn onze jongeren? Waar zijn onze broeders om deze mensen te volgen? Om de biografie van deze mannen te volgen? En zoals ik vorige keer heb gezegd tegen sommige broeders, Khalid ibn Walid zegt zelf: Hij zegt zelf, Lakat shagalani al jihad, ketir min al Koran. El jihad Allah heeft mij weerhouden van heel veel Qur'an te bestuderen. Dus hij had niet zoveel kennis. Kijk naar Sahih al-Bukhari en al muslim in alle boeken van hadith heel weinig of geen overleveringen zullen te vinden zijn van Khalid ibn Walid. Hij had niet de meeste kennis, maar ik had natuurlijk enorme daden. Hij was een vlaam scherp, zwaar tegen de vijanden van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus hoe kan het zijn dat onze jongeren in plaats van deze mensen te volgen, volgen zij een bende die hun vriend opsmoren. <coughs> subhanallah. Wisten jullie, subhanallah, kijk het leger van Amerika gaat met 44 landen naar Afghanistan. 10 jaar aan een stuk. Inshallah binnenkort gaan wij een, een mooie dag vieren. 10 jaar na 11 september. En dat is dan ook 10 jaar na de invasie van Afghanistan tegelijkertijd. 44 landen. De machtigste wapens. Om Afghanistan over te nemen. En het gaat. En het lukt niet. Kijk die grootmacht. Iedereen droomt van Amerika te bezoeken. Iedereen trilt wanneer hij ho Amerika hoort. Bepaalde Masha'ijen mogen Allah hen vergeven en hen leiden tegelijkertijd. Zij zeggen... Wat kunnen wij doen tegen Amerika en de Verenigde Naties? Luister, Ikhwan, naar Omar ibn Khattab. Hij heeft een gods Jeruzalem veroverd. Hoe groot was zijn leger? Hoeveel tanken en F-16 had hij bij? Hoe groot was zijn leger toen hij Jeruzalem heeft veroverd? Zijn leger had één slaaf, één muilezel en een gescheurde mantel. Daarmee heeft hij het gods veroverd. Naam, kun je je dat voorstellen? Zou iemand geloven dat Obama met een muilezel, met een gescheurde mantel en een slaaf, nou welke slaaf, ik weet niet een of andere house negro daar, ik weet niet, Yusuf Estes of ik weet niet welke slaaf, dat hij samen dat hij naar Afghanistan gaat, hij gaat naar Kabul en hij verovert Kabul, kun je dat voorstellen? Onmogelijk. Wel Omar Ibn Al khattab anhu, hij heeft een Quds veroverd met een slaaf. Een mijl een gescheurde mantel, en zijn mantel was helemaal vol met slijk van, van, van het stappen. En naam, Dit was Omar. Radiallahu Dit was de leiderschap van de moslims. Zei Omar, nee, we kunnen het nie hale neewe, niet halen tegen de Romeinen. Nee, we gaan niet naar Jezus en tot als wij Allahu A'lamat hebben. Zei Omar ibn khattab laten we Abdullah al-Sa'ud de toestemming vragen. Of laten we Emir al-Mufsidin of Amir al Mujrimin de toestemming vragen. Hij was Amir ter informatie naam. Hij is gegaan, hij heeft Jeruzalem veroverd. Op een heel normale manier. Ik ben Amir geef die sleutels. En die kofar hebben de sleutels gegeven. Niet alleen maar omdat, dat, omdat de profetie is, de, de is, is waar, uh, is uitgekomen, omdat zij in hun boeken hadden geschreven dat een man ging komen van het Arabische Shireland met die beschrijving, op die manier, om de sleutels te vragen waarin zij wisten goed genoeg wie Omar was en wie achter Omar stond zij wisten goed genoeg dat het leger van Omar snakte naar de dood zoals dat zij snakten voor het leven zij wisten dat en daarom dat zij ze zeiden hier is de sleutel in salam alaikum je moet geen problemen zoeken met ons hier Allahi am dus ajab al Ajab ajab al ajab ik Wisten jullie dat... ...de Joodse staat nu... الله, ...Wisten jullie dat zij de sunnah van... ...Mu'tassim Billah hebben toegepast? Eén soldaat van de kofar ...werd gevangen. Allahu a'lam, ik denk die hezbollah, die van hezbollah... ...of ik weet niet wie dat die gevangen had genomen. Eén Joodse soldaat. Internationale recht... ...van de kofar zelfs. Zij zeggen... ...zij zeggen dat het oorlogsgebied is... ...en dat de Joodse staat... Onrechtvaardige bezetting door een kolonisatie door in het Palestijns gebied. Dus al wie dat gevangen wordt, ja niet, oorlogsgebied, anyway. Wel, voor één soldaat hebben zij de, uh, duizenden moslims afgeslacht. Hebben zij een leger opgetrommeld om mensen, om hun soldaten te bevrijden. En de Billah heeft een heel leger opgetrommeld voor één moslimvrouw die gevangen was bij de kofar. Zij volgen de sunnah van de Mu'tassin Billah. Waarom volgen de moslims dan de sunnah niet van de Mu'tassin Billah? Zij kennen onze verhalen en ze zij passen zelfs onze verhalen tegen ons toe. En in tegenstelling tot het leger van de Matasin Billah, wij slachten geen kinderen en vrouwen af, zij wel. Zij ze gaan zelfs een stap verder. Is dat niet eigenaardig? Mordin Zinki, Rahimahullah. Hij is degene die Salahuddin heeft opgevoed. Mordin Zinki, die leider, onder zijn leiderschap. De vrede en de harmonie die er was in de islamitische wereld was niet te evenaren. Kofaren gingen wereldwijd naar daar om, te, om, om zichzelf over te geven om onder de islamitische staat te komen. Subhanallah. Salah al din al-Ayyubi. Salah al din al-Ayyubi is een van de weinige leiders in de geschiedenis dat, dat zoveel speculatie heeft gehad over zijn afkomst. Sommige mensen hebben gezegd... ...Salah al-Din is een Arabier... ...of is een half Arabier. De Arabieren zeiden... ...Salah al is een half Arabier. De Koerden hebben gezegd... ...nee hij is een Koer. De Romeinen hebben gezegd... ...de Europeanen... hebben gezegd... ...nee Salah zijn moeder is een Europese... ...die Slavin was bij de Moslims. En daarom dat hij zo'n macht heeft... ...en zo'n moed heeft... ...omdat hij uh, Romeins bloed had. Ieder... ...iedere ras op aarde heeft Salah al opgeëist. Door de status van die man. En door de moed van die man. En door de liefde van strijd van die man. Masha'Allah, precies een Apache helikopter. Ik dat ik in een shahada ging krijgen. Salah Iedereen probeerde wel iets met hem te maken hebben. Dit waren onze leiders, subhanallah. Salah din al-Ayyoubi. Wanneer hij een hadith van de profeet, sallallahu alayhi wasallam sallam, citeerde, liet hij heel het leger zitten. Een heel leger moest gaan zitten voor de woorden van de profeet, sallallahu alayhi wasallam. Kijk, subhanallah, wat een moraal. Salah al din al-Ayyoubi, rahimahullah, zelfs de kuffar, zijn grootste vijanden, zij konden niet ontkennen dat die man een enorme akhlaag had en dat die man... Een man van status is. Ook zijn ook degenen die hem haten. Zelfs diegenen die hem bestrijden konden dat niet, niet ontkennen van hem. Hajib. Hajib. Kijk naar deze mensen en kijk naar hun leiders. Kijk, naar het, kijk het, het verschil dat er is. Kijk het verschil dat er is tussen leiderschap. Mohammed Fatih, Rahimahullah, degene die Constantinopel, die Istanbul heeft veroverd. Ga lezen over Mohammed Fatih wie hij is. Onze Turkse broeders, zij volgen blindelings Kemal Atatürk. Een kuiver, een moesrik, een zendierk. Die, die is gestorven aan leverkanker door alcoholverbruik. Een man, die in, die, die, die, die, waar, waarover wordt gezegd dat hij homo was. Hij had, hij had seksuele betrekkingen met mannen. Die man was de grootste perverse ziekelijke zeklijke alayhi die er was. En zij volgen hem en zij laten Mohammed Fatih rahimahullah de mujahide salwaam al Is dat geen schande voor de Turkse gemeenschap? Mohammed Fatih zonder enige twijfel is hij een voorbeeld voor de islamitische ommen. Kijk het verschil. Zij laten de mujahide visabilillah en zij gaan naar de mujahide visabila ta'ud. Degene die de khilaf heeft vernietigd. Is dat niet ongelooflijk? Schilt er niet iets met die ommen? Scheelt er niet iets met die oom Mohammed Fatih, toen hij Constantinopel heeft veroverd, het allereerste wat hij heeft gedaan, wat was dat? Wat was dat? Wat was dat, subhanallah? Zoals de leiders van vandaag, zoals hun leiders, hun leiders, wanneer zij een overwinning hebben, ze hebben Saddam Rahimahullah gevat. Het allereerste dat ze hebben gedaan, fles champagne geopend. Ze hebben Sheik Hussama, rahimahullah gedood. Het allereerste dat zij hebben gedaan, fles champagne geopend. Wat heeft Mohammed 50 gedaan? Hij heeft twee raka'at gebied. Dit zijn onze leiders. Is dat geen groot verschil? Is dat geen groot verschil? Jullie leiders zijn dronkelingen. Jullie leiders zijn perverselingen. Onze leiders zijn, alhamdulillah, het allereerste waaraan zij denken. ...aan degene die de, die de overwinning heeft gegeven in eerste instantie. Subhanahu wa ta'ala. Is dat geen groot verschil, subhanallah? En waarom gaan wij dan deze mensen opzij schuiven... ...om hun leiders te volgen en om hun systeem te volgen? Omar al-Mokhtar, rahimahullah. Onze broeders in Libië nu. ze hebben een probleem met Gaddafi. Wie gaan ze vragen om hulp? De Verenigde Naties. Dit werk van Sarkozy... Een kafir van een meter en een half, die uh, verslaafd is aan alcohol, die getrouwd is, dat die ziel pleegt met een prostituee, zij vragen hem om hulp. Subhanallah. Wie hebben de, de Libiërs om hulp gevraagd toen Italië is gekomen om Libië te bezetten? Omar al-Muqtar, een imam, een mujahid vis sabilillah. die wanneer hij ging geëxecuteerd worden, zei maak jullie geen zorgen hij heeft het al om zijn en ik gedaan hij heeft gezegd, jullie kunnen mij doden we de, de, de, de ziel van de jihad visabilillah, zullen jullie nooit uitdoven assalamu alaikum en hij is shahid geworden bij idnillah dit zijn onze leiders Eén man op zijn eentje beetjes per beetjes heeft hij groepen moslims verzameld Italië, de macht van die tijd Mussolini, weet jullie wie Benito Mussolini is hij was de, de, de, de, de collega van, van Hitler. Hem heeft hij op, op zijn knieën gekregen. Subhanallah. Dit zijn onze leiders. Niet klein te krijgen. Abdel Abdelkarim Al-Khattabi, rahimahullah. Voor de Marokkaanse broeders onder ons. Ja, Dat zij ook een beetje mogen delen van de, van de vruchten. Abdelkarim Al-Khattabi. Een moslim. Eén moslim. Die een rechter was in Melillia. Die naar, naar, naar bepaalde stammen is gegaan in de, de, de Rifgebirgte in Marokko, bij uh, Bnei Saeed, bij Beni Wariagel, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij uh, Bnei Tuzin en bij verschillende andere, verschillen andere stammen. Hij verzamelde hun met geen wapens. Sommigen hadden zwaarden, sommigen hadden oude uh, jachtgeweren en zij hadden heel weinig. Wie heeft hij op zijn knieën gekregen? Spanje, Frankrijk en de taagood de van die tijd, de verraders van, van, van Marokko. In die tijd heeft hij op hun knie gekregen. Eén man. En toen hij in Egypte in ballingschap was, werd hij uitgenodigd naar zijn land. Hij zegt, ik kom, ik kom terug naar mijn land wanneer mijn land is bevrijd van de verraders en van de kolonisatie. Een man met een moraal. Een man met liefde voor, voor, voor, voor islam. Liefde voor Tawhid. Zijn vlag was allah. Dit zijn onze leiders. Zij zijn bereid om hun leven te geven. Waarom gaan we dan deze en de, Ber de Berberse gemeenschap van vandaag? Kom, we gaan nu kijken hier buiten. Kom, we gaan een, we gaan een wandeling eens maken in Antwerpen. Of eender waar. Ga met de Berberse gemeenschap spreken. Eén heeft een t-shirt aan van MS Eén heeft Bouya op zijn rug geschreven. De andere die zegt dat de krim gatabi rief staat. Ja, subhanallah. De illusie. Van de Franse en de Spaanse kolonisator hebben zij meegenomen. Zij nemen als qudwa, als leiding, Lillabouya. Wie was Lillabouya? Was een kavir, een koningin. Voor de islam, die aanbeden werd naast Allah subhanahu wa ta'ala. Die seksuele betrekkingen had met meer dan 50 mannen. En zij werd aanbeden, zij deed de sujud voor haar. En nu gaan de moslims van vandaag, ze laten la ilahe illallah, ze laten de mujahideen visabilillah, en ze gaan lalabuja volgen. Is dat geen khalal van de mu'takad? Is dat geen dwaling in de a'tikad, in de aqeeda van de moslim? Waarom laten wij onze helden opzij en gaan we naar deze kuffar, deze tawagheed, deze topniveau van de kuffer? Hassan al-Banna, rahimahullah. Sayyid Qutb, rahimahullah. Sayed Qutb, de laatste momenten van zijn leven gingen Sipir naar hem en dit zijn de Sipir zelf die dat vertellen over hem, nadat zij touwe hebben gedaan. Sipirs gingen naar hem, zij zeiden zei je, alsjeblieft, geef gewoon toe. Gewoon om vrij te komen, geef gewoon toe, doe enkele toegevingen en jij zal vrijgelaten worden. Hij zei, als wij niet sterven voor, ons, voor onze overtuiging, waarom zijn wij dan overtuigd? Iemand kwam naar hem en zei tegen hem, zik la ilaha illallah, juist voor hij geëxecuteerd werd, zik la illallah. Hij begon te lachen, hij zei tegen hem, voor wat sterf ik anders, als het niet voor la ilaha illallah is. En hij nam de touw, hij deed hij zelf, en telafis qatil Allah. wat zeggen zij, zij zeggen hij heeft zelf moord gepleegd, omdat hij zelf de touw heeft genomen rond zijn niet heeft gedaan. Moed. Stel nu voor dat nu Obama onder de handen van de mujahideen zou vallen. Stel jullie voor morgen een video op, Allahu A'lam, Allahu A'lam. Gewoon, het is niet dat ik oproep dat? ik roep niet op tot geweld. Maar stel jullie voor, toevallig, Sahab Media of Melaachim of Al-Katayb of een of andere media. Toevallig zie je zo'n zwarte vrouw en een paar bedikte mannen en Obama zo geboeid, hij ziet daar. Zou hij doen zoals Sayyid Qutub Rahimahullah? Geef mij die zwaard of geef mij die koord. Ik zal mezelf wel opofferen voor mijn volk. Ik hou van Amerika. God bless America. Zou hij dat doen? Ik denk dat hij zal doen zoals dat die ene Japaner heeft gedaan in Irak. Please, I don't want to die. Ik wil niet sterven. Please don't kill me. Weet jullie nog die beelden? Mr. Bush, please, pull, pull out your troops. Neem je leger terug. Zij willen niet sterven. Zij willen niet sterven. Zij willen niet serveren. Waarom? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala zegt over hen. Ah, nasi ala, ala Zij zijn de, de mensen die het meeste vastklampen aan het leven. Wat voor leiders zijn dat? Ik vind het grappig dat Kofar nog de foto van Obama gebruikt en zij zeggen van onze leider. En iedereen is trots op hem. Hierin leider is een nafar. Toen onze mujahid, onze mujaddid onze mujahid, degene... Die, die, die, die, die, die deze koffer 3 triljoen heeft gekost in 15 jaar zoektocht... toen onze leider met zijn Kalashnikov jullie Navy, Seals, uh, jullie Navy SEALS confronteerde... en hij hun helikopter heeft opgeblazen... was Obama als een meisje verbergt 17 verdiepingen onder de grond in het Pentagon naar een scherm aan zien. Dat is hun leider. Dat is hun leider. Verborgen 17, 17 verdiepingen onder de grond... En zelfs de security die, die met hem zijn, die zijn 150.000 keer gescreend. Zelfs hun he vertrouwdheid. Maar inshallah en mujahid, dat is hun leider. Ja, subhanallah al Nu dat we het <coughs> ook zijn begonnen over de mujaddid en de mujahid, Sheikh Huseman Rahimahullah. Laten we kijken naar die man. Laten we kijken naar die man en laten we dan een, een vergelijking proberen te maken van hun leiders. Sheikh Osama, een multimiljonair. Een man. Die zonder enige twijfel de top heeft bereikt in de wereldse zaken. Zijn familie is de tweede rijkste familie in Saudi-Arabië. Laten we kijken naar die man. Een man die zolang ik leef... Langer... Naam, zolang ik leef. 29 jaar... Gewoon, 29 jaar. In 1982 is Sheikh Hussama naar Afghanistan gegaan. Ik ben geboren in 1982. Kunnen jullie voorstellen, subhanallah. 29 jaar van zijn leven, jihad vis 29 jaar jihad Zelfs koffaar, kunnen jullie voorstellen. Michael Schroer, de hoofd van de CIA die dat Sheikh Osama moest bestrijden. Zelfs hij zegt, we moeten stoppen met marginalisatie en criminalisatie. Die man is zonder enige twijfel. Een man die zijn woord houdt. Een man die weet waarover hij spreekt. Een man van kennis. Hij heeft voorspeld nadat hij... Uh, de WTC-torens heeft aangevallen. Hij heeft voorspeld wat er ging gebeuren: economie in mekaar, uh, de economie die in elkaar ging storten, politieke verdeeldheid en het, en het Amerikaanse leger die wereldwijd verspreid zou zijn. Is dit niet uitgekomen? Niet Nastradamus dat dat heeft gezegd. Een Sheikh Osama die dat heeft berekend met zijn broeder, de Mujahideen. Die mensen die in de bergen van Torabora zitten, die iedereen bekijkt als marginale mensen die geen kennis hebben en die. Juhal zijn, kijk wat ze hebben gezien. Zelfs de vijanden kunnen niet anders dan toegeven dat dit de leiderschap is van de mujahideen. Subhanallah. Subhanallah. Er is geen enkele persoon. Weet jullie wat, Sheikh Abdullah Azam Az heeft gezegd over Sheikh Usama: Hij zei, ik heb nog nooit een man ontmoet zoals Sheikh Usama bin Laden, rahimahullah. Dat is een, een uitspraak van Abdullah Azzam, rahimahullah, in zijn boek. In een van zijn memoires. Subhanallah. Er is geen enkele persoon die Sheikh Hussama heeft ontmoet en die niet zegt ongelooflijke man, al-akhlaaq, een al haya hij verheft zijn stemmen niet, hij is een beleefde man. Niemand die zegt van die man is kadaw kadaw kadaw kadaw kadaw. Laten we nu gaan kijken aan de andere kant. De leiders van de kuffar, de mensen die zij willen volgen. Allahu a'lam, wie kunnen wij nemen als voorbeeld? Wie kunnen wij nemen, ja, khay, Allah wie, wie kunnen wij nemen als voorbeeld? Bush? Kunnen we hem niet Bush? De leider Bush. Even iets dat bij mij binnen schiet. Bush werd gefilmd op een vliegdekschip. Hij ging de militairen dat Irak gingen bestrijden. Hij ging de Mujahideen, de Amerikaanse Marines, bezoeken op een vliegdekschip. En zij gingen zogezegd de Amerikaanse invasie doen. En hij nam een verrekijker vast. Deze beelden zijn te vinden op YouTube. Hij nam een verkijker vast om zichzelf te bewijzen en te laten zien. Hij vergat wel de klippen uh, weg te doen van de verkijker. Dus hij keek zo heel serieus. De verkijker was afgesloten. De klippen waren dicht. Een sukkel, idiota, kuiver, moesje. Dat is hun leider. Dat is hun leider. Bloopers van Bush, Doe YouTube. Als jullie willen lachen. Dat is hun leider. Sarkozy, imam Huffer. In Frankrijk, kijk wat hij doet op Frankrijk 3 en 2 en wanneer hij samenkomt met de Europese ministers en presidenten. Onlangs is hij gekomen op tv, hij kon niet op zijn benen staan. Hij heeft uh, zoveel gedronken dat hij niet op zijn benen kon staan. En hij kwam daar scheef en hij kon niet praten en uh, hij begon daar, dat is hun leider. Dat is hun leider. Allahu Akbar. Wat een leiderschap. Masha'Allah. Masha'Allah. Wanneer, wanneer de militairen in Afghanistan en in Irak, wanneer zij in de handen vallen van de mujahideen, hoe reageren zij? Hun leiders. Er zijn, ik heb onlangs uh, een, een video gezien, puur informatief natuurlijk, om informatie te verzamelen voor alle duidelijkheid. Ik heb een video gezien, Amerikanen waren aan het feest vieren. En zij hebben een tent gevuld met alcohol en varkensvlees en mohem in Irak. En ze waren aan het, aan het feesten met hun leiders, met hun generaals en hun uh, commandanten. Plotseling, de terroristen, ze hebben enkele cadeaus gestuurd naar de, naar de Amerikanen, <laughs> om samen te feesten. Ja. Is er een feest zonder vuurwerk? Kan niet. Er moet vuurwerk. Dus de zij wel een beetje vuurwerk sturen als cadeau. Wat gebeurde er? al Adim, Amerikaanse soldaten aangekleed als J.I. Joe Onder tafel, huilen, roepen Oh my God, Jesus Christ Mashallah, mujahideen Mujahideen Hun leiders, wanneer zij Hebben jullie die verhaal gehoord van die zuster Die jonge zuster Dat is verbrand, levend verbrand Nadat bepaalde lieutenanten van het Amerikaanse leger in Irak Haar hebben verkracht in haar huis Haar moeder hebben verkracht Haar familie hebben gedood en haar in brand hebben gestoken dat zijn hun leiders. Dat zijn hun leiders. Ja subhanallah is er geen verschil. Hun helden zijn pedofielen, homo's, verkrachters, zijn uh, alcoholiekers, junkies, mentaal gestoorde mensen, depressieveningen, dat zijn hun helden. Dat zijn hun helden. Wie zijn onze helden? Mensen ...zoals de kofar zelf hebben gezegd... ...uitspraak van een kever, niet van een moslim... ...hij zei... ...dit volk... ...zij zijn monnikers nachts... ...en zij zijn strijders over, overdag... ...de mujahideen... ...zij bieden heel de nacht... ...zij doen qiyam... ...en een kunoot... ...en overdag zijn zij mujahideen... ...MashaAllah... ...zuster Yvonne Reitling... ...voor degenen die haar kennen... ...een Britse journaliste die in Afghanistan was... Zij kwam in de handen van Taliban. Hebben ze haar verkracht, gemarteld, hebben ze haar aangeraakt, zelfs helemaal Zij is moslima geworden ter informatie. Zij is moslima geworden. Zij hebben tegen haar gezegd: Wij bevrijden jou. Wanneer je leest de Koran, beloof ons dat je de Koran gaat lezen. Zij heeft beloofd dat zij de Koran ging lezen. Zij is naar Engeland teruggekomen. El Sheikh Abu Hamza al-misri hij heeft haar gebeld. Hij zei pas op. Want als je nu, nu geen shahada doet. Je kan naar buiten gaan uit je huis. En je kan aangereden worden door een pus. En je gaat voor de eeuwigheid branden in de hel. Dus doe shahada dat je als je zou sterven. Dat je naar het paradijs gaat. Als moslima zou sterven. En zij zegt zelf. En deze beelden zijn overal beschikbaar op YouTube. En zo, zij zegt zelf. Ik was zo geterroriseerd van dit idee. Dat ik shahada heb gedaan. Ik ben moslima geworden. Subhanallah. In de handen van Taliban En zij kreeg da'wah van de grootste extremist zo gezicht in Groot-Brittannië. Dit is een kleine weerlegging voor diegenen die zeggen, da'wah moet zacht. Da'wah moet zacht en we moeten conferenties organiseren met parels en bloemen en oceanen en Sami Yusuf en ik weet niet wat allemaal. Kijk de da'wah van Sheikha Abu Hamza had blijkbaar haar vruchten. Zij is moslim worden bij idnillah. Subhanallah. Is dat geen groot verschil. Wanneer onze vrouwen in de handen van de kuffar vallen, in hun helden, in de handen van hun helden vallen, worden zij verkracht, misbruikt, gemarteld. Doen zij alles wat zij kunnen doen om het ifa te ontnemen van onze zusters. Wanneer hun vrouwen in onze handen vallen, worden zij moslima's. Subhanallah. Daarom beste broeders, om inshallahka afsluiten. Onze helden moeten wij kiezen, ik en wij moeten ons verdiepen in onze helden. En wij moeten weten wie wij volgen. En wij moeten weten... Wanneer wij biografieën lezen, lees dan de biografie van onze helden, van onze mensen, van onze umma. Dat wij ook weten, Wallahi Ikhwan, als wij niet weten wie onze grootvaders waren en onze voorvaders waren, dan zullen wij ook geen voorbeeld kunnen stellen aan de mensheid. Want als wij denken dat wij moeten leven... En ons leven baseren op Einstein en Darwin en ik weet niet welke andere vervloekte kafir. En wallahi, dan zullen we niet zijn en nooit zal er iets van ons komen. Daarom, terugkeren, terugkeren naar de umma van Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, naar de Sahaba, radiyallahu anhum en de tabi'een. al sabiqoon al-awwaloon min al-muhajirine wal-ansar, wal-lazine attaba'o-hum. bi ihsan radiyallahu anhum wa radu' anhum de eerste als sabequona al-aweloon degenen die eerst waren of degenen die hebben voorsprong genomen en eerst waren onder de muhajirien en de ansar degenen die emigreerden en de mensen van Medina en diegenen die hebben gevolgd in hun voetstappen Allah is tevreden van hen en zij zijn tevreden van Allah subhanahu wa ta'ala en Allah heeft voor hun het paradijs met tuinen een enorme, een, een heel grote beloning klaargelegd. Dit is wat wij moeten volgen. Wanneer wij iemand volgen, volgen wij al kitab wa sunnah met het begrip van zelf al umma Degenen die op dit pad waren, degenen die op dit, op dit pad de jihad hebben gedaan, diegenen op dit pad zijn gestorven. Al-Izza is enkel terug te vinden in islam omdat Allah subhanahu wa ta'ala bevestigt in de Qur'an al Trots is voor Allah in zijn boodschappen en in de gelovigen, maar de hypocrieten realiseren zich dat niet. Daarom moeten we onze trots gaan zoeken in het boek van Allah en in, in de sunnah van de profeet sallallahu Ten, ten slotte een letterlijk bewijs van deze tijd voor diegenen die zich niet willen verdiepen in de boeken een letterlijk bewijs van trots een man die 29 jaar van zijn leven het jihad vis heeft gedaan die door alle veiligheidsdiensten op aarde werd gezocht kijk de dood die hij heeft gekregen een dood die, die wij zelfs niet zouden, niet zouden kunnen dromen in onze mooiste dromen zouden wij niet die droom kunnen hebben ten eerste hij wordt gedood door de vijanden van Allah door de top van de vijanden van Allah hij wordt gedood door de Amerikaanse Navy Seals in zijn huis onder zijn familie ja yani, er is geen, enkele discussie mogelijk. zij vallen bij hem thuis binnen, wanneer hij met zijn familie is, en zij doden hem op een verraderlijke manier. als yani, dit niet de shahada fi is, wat is dan de shahada fi hierna krijgt hij van Allah subhanahu wa taala de beloning, krijgt hij van, van Allah subhanahu wa taala de beloning in de eer. Om, in de, om de oceaan te hebben als graf. Heel de Zwarte, heel de zwarte Zee is zijn graf. Subhanallah al adim En daarbovenop nog, Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in de hadith Qudusi. "Men a'da li waliyan adan to bilhar. Degene die mijn bondgenoot, uh, uh, die mijn bondgenoot onrecht aandoet, verklaart mij de oorlog. Allah subhanahu wa ta'ala rekent af. Met 25 Navy SEALs die hem hebben gedood. De commando die hem heeft aangevallen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft wraak van hen genomen. Door de handen van taliban in Afghanistan. En zij zijn allemaal gedood bij idnillah. En Allahu akbar. Kijk, ikwaan. Dit is wanneer we al-kita, abu's-sunna, salaf, umma volgen. En dit is wanneer we de voetstappen volgen. Van Abu Ubaida en Sa'dan, en Muthanna, en Khalid. En andere sahaba, radiyallahu anhum, arda'am. Daarom, de boodschap is duidelijk. Als jullie iemand volgen, volg die. Zoals Ibn Taymiya, rahimahullah, heeft gezegd. al-omor, fandor ila ahli te Als je niet weet wie je moet volgen, volg dan de mensen van van jihad vis à zij zijn op de zich op de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. ...en diegenen die uh, strijden op ons pad... ...wij zullen hun leiden naar, naar de juiste leiding. Allah subhanahu wa ta'ala laat de mujahideen naar de juiste waarheid. Volg niet El iflan of illan of sheikh flan of sheikh Flan. ...volg niet deze rapper of deze, ik weet niet wie... ...volg de mujahideen visabilillah en hij zal goed volgen. En hij zal bij het juiste pad volgen. Het is niet dat ik oproep tot geweld voor alle duidelijkheid. Volg hun inshallah En de beste manier om hen hier te volgen... Om is de eer van de mujahideen verdedigen, de haqide van de mujahideen verspreiden en mee te participeren aan deze wereldwijde beweging om de islamitische landen te bevrijden en de khilafah ala minhaj en nebuwa te installeren en mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal doorbehoren tot die kleine groep tot die groep ghorabaa, tot die ta'if al-mansorah tot die van Qannaja en mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons de prachtige geven die dat hij heeft gegeven aan zijn dienaar aan de mujahid al-mujaddid usama rahimahullah rahmatan rahmat en wasi'ah mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons een geven van karamah en izzah een geven dat de geschiedenis schrijft in plaats van een dood van vernedering en een dood van een doodgeven waarover de geschiedenisboeken zullen zeggen dat ze Allah in Zijn boodschap hebben verraden en dat ze niets hebben gedaan voor de dienst van Allah subhanahu wa taala. Mogen Allah subhanahu wa taala daarvan behouden. wa wa barakatuh.